Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Oekraïense aanvallen in de regio Belgorod... zijn gisteravond zes mensen omgekomen. Dat zeggen Russische autoriteiten. Vier van hen lagen onder het puin van een flatgebouw... dat na beschietingen deels instortte. Rusland meldde gisternacht dat het 87 Oekraïense drones had neergehaald... waaronder ook enkele in de regio Belgorod. Aan de andere kant van de grens is volgens het leger iemand omgekomen... bij Russische luchtaanval. Vier anderen raakten gewond. Het Zuid-Afrikaanse parlement heeft zoals verwacht Ramaphosa herkozen als president van het land. Ramaphosa van het ANC is sinds 2018 president en won de stemming van afgelopen avond overtuigend. ANC bestuurt Zuid-Afrika sinds Nelson Mandela aan de macht kwam. Twee weken geleden verloor de partij na 30 jaar de absolute meerderheid. ANC moet nu de macht delen. Het heeft gisteren een coalitieakkoord gesloten met de centrumrechtse Democratische Alliantie. Ze zullen samen met twee kleinere partijen een regering gaan vormen. Tientallen mensen hebben in de VS een half uur lang ondersteboven gehangen in een attractie. De attractie in het pretpark in Portland was op zo'n 15 meter boven de grond vastgelopen team stonden klaar om naar boven te klimmen om de inzitten te bevrijden. Maar uiteindelijk wist de brandweer de attractie handmatig omlaag te brengen. De mensen die ondersteboven hingen zijn medisch onderzocht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Het weer, stevige regen en onweersbuien trekken over het land en het is een graad of 12. Ook de komende ochtend nog buien. Later is er geregeld zon. Staat wel veel wind en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Met zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. You can never know what it's like. Your blood like when winter is just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that man.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 for you ja I'm